4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Veel lezers van de Volkskrant hebben geklaagd dat een krant een advertentie van de PVV plaatste over het omstreden meldpunt voor Oost-Europeanen. Voor hoofdredacteur G. Mark is dat aanleiding om op de site van de Volkskrant een nadere uitleg te geven. Hij zegt dat krantenredacties advertenties niet op politieke wenselijkheid moeten beoordelen, want dan begeef je je op een hellend vlak.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 De 72-jarige Gauk was in 2010 ook al in de race voor de functie. Hij legde het als kandidaat van de SPD en de Groenen toen af tegen de christendemocraat Christian Wulff. Gauk is een voormalige mensenrechtenactivist uit de DDR. Christian Wulff stapte vrijdag op als gevolg van een corruptieschandaal. Het ambt van bondspresident blijft voor Duitsers belangrijk. Van de ondervraagde zegt 69 procent dat Duitsland weer een president moet krijgen.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 Toe besluit het weer opklaringen en de temperatuur die daalt richting het vriespunt. Het is plaatselijk glad of het kan glad worden. Overdag winterse buien met temperaturen tussen de 0 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN BNN. 7 Over vier. Je luistert naar 4-7 hier op radio 1. En uh, wij wilden het in eerste instantie gaan hebben over de lente. We dachten: weet je wat? Ach, het gaat regenen en zo. En het is toch uh, een beetje is weer. Je hoorde net Mark ook al zeggen in het nieuws: dat het, ja, het is toch een beetje rot weer en zo. En glad kan het worden. En uh, uh, wij waren met de hele redactie van dit programma wel een beetje klaar mee. Met het hele geneuzel, Vrieskou en zo. En dan dachten we: nou, ja, geen zin meer in. Dus uh, toen dachten we, weet je wat, we hebben we toch een lente. Maar toen kwam dat hele ongeluk met, uh, met uh, Prins Johan Frieso erbij. En toen dachten we, weet je wat, we gaan het toch even iets anders doen. We gaan het hebben over ongelukken op vakantie. En dan groot en klein. Dat kan dus van alles zijn. Ik bedoel, dat kan zijn dat je, dat je ooit eens een keer bent aangevallen door een bende mieren. Of, uh, uh, of dat je een, een uh, weet ik veel, een klapband hebt gehad. Of dat, uh, dat er bij je is ingebroken in je, in je huisje. Dat soort verhalen, daar ben ik nou op zoek. En ik zie Simone peinzen en peinzen. Ja, ik stel o, je voor. Als ik eerder iets heb, heb eh, Nee, ik heb sowieso niks ernstig. Ik heb Alleen vorig jaar was ik in Griekenland en toen kreeg ik heel erg zonneallergie. Dat was wel vervelend. Dat dus, is vervelend. Het was ook een zonvakantie, dus dan <laughs> ja, baal je wel een beetje. Ja. En verder, ja, ik weet wel, mijn vader is wel... Ik ben een keer op vakantie geweest met mijn ouders. Toen die, uh, die hadden toen een jubileum 35 jaar getrouwd of zo, geloof ik. En toen uh, namen ze ons mee op vakantie. En uh, toen is, werd mijn vader heel erg ziek. En die bleek later een uh, legionella uh, bacterie te hebben oh. opgelopen. Uh, en daar kun je dus echt heel erg ziek van uh, Wat worden. Wat laat hij het opgelopen dan? Ja, waarschijnlijk in een uh, bubbelbad. Oh, en daar komt het, kan het vandaan komen van een douche ja. in een hotel. En uh, ze wisten pas thuis hoor, dat dat het was. Maar uh -huh. die is de, bijna de hele vakantie echt helemaal van het padje af geweest. En uh, zat kreunend in het vliegtuig met dikke zweetdruppels op zijn uh, voorhoofd. Omdat hij uh, echt niet meer wist waar hij het moest zoeken. Hele ja. hoge en zo. Dus dat was wel, uh, vooral voor mijn vader natuurlijk, erg uh, vervelend. Ja, zeker. Van die vakantie. Zeker. Zelf nooit echt zoiets zo ernstig, heftig gehad. Op vakantie? Ja. Nee, nee, nee, nee. nee, nee ja. Niet dat ik me kan herinneren. Nee. Nee. Nou, je moet net weg hebben, je moet net weg hebben. natuurlijk. Ik ben op zoek naar dat soort verhalen. Gewoon waar het mis ging op een vakantie. Laat van je horen. 0801-121. 0801-121. Vroeger gingen we altijd op vakantie naar Zuid-Frankrijk. En dan naar van die campings met, uh, met hele grote zwembaden en glijbanen. En uh, nou, het was de laatste dag van de vakantie. En toen dacht ik, ik nou, ga nog één keer van die glijbaan af. En nou ja, voor de verandering. Dacht ik dacht, nou, ik ga eens een keer een spannende manier bedenken om naar beneden te gaan. Dus ik ben toen met mijn benen eerst gegaan en dan op mijn buik liggend. En uh, nou, toen zette, zette ik me af om lekker hard naar beneden te gaan. En toen kwam ik echt heel hard met mijn kin op de rand van die glijbaan terecht. Het engste wat ik mee heb gemaakt tijdens een vakantie was uh, het moment dat iemand recht voor mijn teentje... Een, een gasbrandeltje aan ging maken en dat er een steekvlam kwam en mijn tent vloog in de fik. En mijn vriendinnetje zat achter in de tent en de voorkant stond in de fik. Toen was meteen al open en pijn en bloed, maar goed, toen moest ik dus nog die hele glijbaan naar beneden. Er zaten allemaal rondjes in en uh, het duurde nog best wel lang voor mijn gevoel. Toen kwam ik dus beneden in het zwembad met een bebloede kin en... Uh, toen moest ik de laatste dag van de vakantie dus nog naar het ziekenhuis, gehecht. Toen ben ik naar de achterkant gelopen. Ik heb de tent open gescheurd. En mijn vriendinnetje, toen zeventien, kwam eruit. Als je je vriendin wil redden, ben je sterk. Daar zie je nu nog steeds het litteken van. Dit soort verhalen daar ben ik na nou op zoek. Laat van je horen 0800 1121 0800 1121. Heb jij wel eens een vervelend vakantieongelukje gehad? Of misschien wat heftiger, of misschien wat minder heftig? Laat van je horen 0800 1121 0800 1121. En dit is Robbie Williams, Advertising Space. Up this and up to your neck in darkness. Everyone around you was corrupted. Say something. There's no. Advertising Space. PNN 4-7. Luc Ickink. We hebben het over vakantieongelukken. Dingen die je mee kunt maken op een vakantie waar het een beetje mis bij gaat. Um, ik heb ooit een keertje in een auto gezeten in, uh, in Tsjechië. Toen reden we met een paar vrienden. Uh, wat zit je nu al te lachen dan? Ja, sorry hoor. Hoezo? <laughs> dit muziekje. Dat is net alsof we in Salau zitten. Dat is toch lekker? Ja, even ja, een beetje groovy. <laughs> ik vind het wel even niet goed. de andere hebben. Nou, zeg jij het maar. Jij het is jouw... Uh, ja. slotverrekening niet jouw show, maar de. Uh, beter? Ja, beter. Ja. <laughs> Oké. Okay. Doen we die. Ik zat dus in een auto in Tsjechië en... Uh, uh, Um, uh, we reden met een paar vrienden en we wilden. We gingen niet windsport, want ik heb nog nooit gewinsport. Maar we dachten, weet je een vriend van mij had daar een huisje. zijn ouders hadden daar een huisje. Dus relax, kun je daar even lekker vodka drinken en zo. Maar we hadden niet rekening gehouden met het feit dat. Als je naar zo'n gebied gaat, dat die dan ook. Dan moet je wel een beetje maatregelen treffen, namelijk winterbanden, sneeuwkettingen. Dus uh, we hebben op de helft ergens bij een tankstation nog winterbanden gekocht. Um, maar, of, of sneeuwkettingen gekocht. Maar we wisten natuurlijk niet zo goed hoe dat werkte allemaal. En zo, we noemen net een rijbewijs. Dus we kwamen daar aan in Tsjechië. Toen was het heel glibberig en glad. Maar ja, we dachten, ja, we rijden nu toch maar door. Want we zitten nu toch al op de weg. Op een gegeven moment kwamen we bij het huisje aan. En toen moesten we uh, naar beneden rijden. Want het huisje mm -hmm. stond beneden. Dus we moesten krijgen over zo'n klein weggetje naar beneden rijden. En we begonnen gewoon te glijden op die weg. En naast die weg, dus er was geen hekje of geen paaltjes of geen vangje of zo. staat gewoon een ravijn van een meter of... 30 ongeveer of zo naar beneden. En op een gegeven moment wij gleden zo. En toen dachten we, op, we hebben echt gewoon met, op het punt gestaan. om uh, uh, We hadden zo de auto vast. En we dachten, weet je wat, wij, we stonden op het punt... om gewoon uit die auto te springen. Omdat we zo na dat refijn toe geleden. Ja. En toen was die vriend van mij, die kon, een beetje, die kon best goed auto rijden. Ook al voor zijn leeftijd. En toen uh, had hij op een gegeven moment uh, tegenwoordigheid vergeest om iets te doen met zijn koppeling en zo. En met, uh, mm -hmm. met gas dat hij net genoeg grip kreeg om weer naar voren te rijden. En toen ging het wel weer goed... Maar het was echt op het, op het nippertje. Was het. het was wel het was mijn spannend. spannendste vakantieervaring. Mm, wow. ja. Nou, dat was best spannend, Oe. ja. Uh, je hoort Anne. Anne is de uh, regisseur van Lust. En altijd, ik, dat is wel grappig elke keer. Als ik vraag ik jou, van, hey, we gaan daar en daar straks over hebben. Heb je nog een goed verhaal? Je hebt <laughs> altijd wel een goed verhaal. Ik oh, weet mooie, het niet, ja. Vakantieongelukken hebben we het over. Ja. Nou. Nou, uh, ik was twaalf. En uh, uh, ik, heb, uh, ik ben opgegroeid in Maleisje en wij gingen daar terug heen uh, om mijn twaalfde. En mijn vader is. Ik heb wel ik het wel vaker over mijn vader, die is een verwend zeiler. Ja. Dus daar moest natuurlijk ook weer gezeild worden. En toen hadden we zo'n uh, zo katamaran. Maar niet zo'n zo huge thing, niet met een kajuit en zo, weet je mm wel. -hmm. Maar wel gewoon zo'n leuke hobbykit katamaran. Dus ik met mijn broertje, mijn tweelingbroer, allebei twaalf, en mijn ouders op dat ding lekker zeilen, tot we uh, echt ver uit de kust waren en we omsloegen. En uh... dus midden op zee sloeg jij om. Ja. Oké. Okay. We sloegen, ja, want ik weet, ik, ik weet niet hoe het kwam. Maar mijn vader vindt het dan leuk om heel schuin te gaan ook. Nou, toen gingen we iets te schuin. Dus toen sloegen we om. Yeah. En we hadden wel zwemvestjes aan, dus wij dreven daar. En uh, uh, nou ja, dan moet je dus uh, op, op het zwaard gaan, aan het zwaard gaan hangen. Ja, yeah, het zwaard is dus. Dat, dat zit zeg maar, in het midden, dat steekt in het water oh, en ja, dat ja, houdt ja, ja, je ja. balans. Ja. Maar als je daar natuurlijk op, als je als een katamaran op de zijkant ligt en je gaat daar aan hangen. dan trek je hem weer overrijd. Ja. Dus uh, mijn ouders met z'n tweeën hangen, ik en mijn broertje vasthouden... hopend dat we dan mee omhoog werden getrokken, gewoon recht. Yeah. En het lukte niet. En we keken naar de kant en daar stond dus wel een reddingsboot ver in de horizon. Zag Hoe je ver is de kant, zeg maar, dan... Nou, dat is wel, het was een vrij de... klein stipje, ja, zeg okay, maar. Nou, dat het was dat is sowieso wel... op, op zee gewoon te ver ja, natuurlijk. Ook. Ja, maar ze zagen wel dat we waren ongeslagen. Maar ze konden niks doen, want dat wist mijn vader ook. Die, de, Dat is, uh, joh, dat is, daar, daar is niks volgens de regels. En die had geen motor. En uh, nou, dus die mensen dachten, we gaan niet roeien naar die, die kiddo's daar. Ja. En uh, dus het lukte gewoon niet. En ik zat alleen maar, ik dacht, oké, okay, kwallen. Haaien, Weet ik veel wat hier allemaal zwemmen. maar het water is 30 graden. Ik zou er ook gaan zwemmen als ik naar was. <laughs> ja. Dus uh, we, we dreef maar een 20 minuten lang. Nou, toen zei mijn vader na 25 minuten zei hij: "Nou ja, weet je jongens, we spoelen vanzelf wel weer aan." <laughs> En ik zag mijn moeder echt zo vol. Ook zo ons twee vastpakken. En ook denken: hier zitten haaien. Maar we spoelen wel weer aan. Ik bedoel, ik snap best dat je het op een gegeven moment niet meer gaat. Dan ben je wel even uitgeput. Maar dat is toch wel uh, mooi. Even... Ja, maar dus, er was ook niks te doen. En nee. er was ge geen boot. Ja, er is ook niks dan te doen. Nee. En uh, na even een kwartiertje weer rondgedobberd. En toen zei mijn vader: het, nou, laten we nog één keer proberen. Dus jullie, heel voor het beeld. Jullie lagen nog steeds. Lag toen al iets van. 20 minuten, 50 minuten. Nee, maar, ja, 40 minuten. 20 minuten in, in het water te dopperen, met naast jullie een omgeslagen katamaran. Ja, ja, ja, ja, waar we aan vasthielden. Ja, zeg maar, ja, ja. En uh, dus nog één keer proberen. Dus mijn moeder en mijn vader daaraan hangen. En toen ging hij zo langzaam rechtop. Was het toch gelukt? Zijn we ja. terug naar de kant gezeild. Nou, toen hoefde ik echt voorlopig niet meer op een katamaran. Nog steeds is dat een klein trauma. Ja, maar Jij hebt het al wel eens een keer verteld. dat je ook helemaal niet zo'n hele, enorme zeilen bent, toch? Nee, ik uh, ja. hou er helemaal niet van. Nee. <laughs> Maar nu ga ik ook echt... Want ik ben nog wel op vakanties geweest en ook in Turkije. En dan zaten precies die katamarans op het strand. Yeah. En dan dacht ik, nou, ik sla dit over, echt. Dat is echt een trauma. Nou, heel goed. Je, je, je liedje is afgelopen. Ja, jammer. Ik vond het een spannend verhaal. Nou, ja, dankjewel. alsjeblieft. Eh, tot volgende keer weer, hè? Ja, Slaap lekker ze, hè? zo meteen. Ja, dank je. Nou, dit lijkt me typisch een liedje voor Aad. Aad, goedemorgen. Dag, jullie. <laughs> hoe, hoe is het? Zal dat dat kan? met vijf is <laughs> <laughs> Nou goed, op te horen weer. Ja, ik heb net ook niet gebeld, maar uh, nu al. Ja. ja, nou dat geeft niet, dat maakt niet uit. Ben jij okay. een beetje een uh, vakantieganger uh, of geweest? Uh, wat ben ik geweest? Een vakantieganger? Ja, ook, maar ik wil het hebben over een van mijn, mijn varenservaringen. Uh, uh, oh, je hebt gevaren natuurlijk ook, dat is Ja, zo. Ja, jaren. Ja, ja. ja. En ik was uh, in Zuid-Amerika. Uh, het was een land uh, naast Venezuela. Misschien is het Brits suiranen geweest of Frans suiranen, dat weet ik niet meer. Mm -hmm. Maar we kwamen van Suriname af en daar hadden we bakiet geladen. En bakiet is een Ja. Yeah. dat is zo stoffig. En toen moesten we het, uh, het, uh, het dek schoon spluiten, schoongewauten, als Ja. Yeah. En ik hield met mijn kop, dat uh, het dek was schoon, maar onze oliepakje en uh, mijn laagje, die hield ik buiten boord. Yeah. En een van de laagjes, die vloog door de kracht van de straal. Vloog hij over de reding heen. Ja. ja was... Dus je was je laars kwijt? Ja. ik denk, Zo kan ik natuurlijk niet die zes maanden volhouden, zolang de reis vol was. Nee. Dus ik sprong over de reding heen. En ik dacht, die, die laars was daarna... Wacht even, Aad. J jij bent dus midden op zee. Jouw laars uh, uh, komt, gaat door een ongelukje, springt, uh, vliegt overboord. boord. Uh, ja? uh, en, en jij denkt, weet je wat, <laughs> ik jump erachteraan. Ja, en ik had hem. Ja, nou ja, daar lig je in. Maar de, de, maar, maar de grap is, op de grap, na, na de randen denk je, wat ben ik een idioot geweest. Ja. De grap was, er lag dan één boot voor en dan naar die andere boot, die erachter lag, naar nou, onze boot zou ik wel zeggen. Ja. Dat was de, ja, dus de Caribische Zee of wat ik voor wat. En er zwemmen heel wat haaien ook. Ja. Maar dus ik stond erachterna en er was een stromingjongen, dat wil niet weten. Dus ik probeerde met die laars tegen de stroming in te zwemmen. En toen schoof ik door mijn hersen heen. Ik denk, dat lukt niet. Ik ga met een stroom meezwemmen en ik probeer die andere boot te bereiken, die achter ons lag. En toen kwam er gelukkig, minder 100 meter, kwam er een, een, een, een, een soort van spiekboot met twee mannen. En die me opgepikt en die man aan de kant gezet. Ja. Die... Maar heel veel paniek aan boord, met reddingsboei, uh, mannen, mannen van boord, weet je wel. Ken je dat? Ja. Met mijn Ja, maar... is wel een kouwboswaal, maar het is echt de waarheid. Ja, ik, ik geloof je, maar, en, maar is het niet. Waar is het niet boos? Want ja, bedoel, je springt toch zomaar van boord af? Dat is toch, ik kan me voorstellen dat je denkt. Ja, maar ik... we lagen aan de kade, hè? Oh, je lag aan de kade. Oh, ja, ja we lag aan de kade. Oh, Oké, okay. ja, en nee, dat was vlak bij de Caribische Zee of wat dan ook. Ja. En dus is natuurlijk wel link, maar die stroming was zo erg... dat tegen de zomer in zwemmen, dat was uh, totaal onmogelijk. Yeah. Dus ik, ik ging wel door mijn kop heen. Ik moet niet met die manage in mijn hand tegen de zomer zwemmen. Nee, met de stroom heen. En proberen die andere boot die achter ons lag... voor, voor, voor, de, voor, de, voor de Oceaan, zou ik zeggen. Yeah. Nou, en gelukkig kwam er een langs van de overkant, een, een speedboat, met twee mannen. En die mocht ik. Maar uh, ik kan me voorstellen dat jij, uh, terwijl jij in het water lag, dacht van dit was misschien niet mijn allerbeste idee <laughs> tot nu toe. Nee, naar de, na de rand. En, en nogmaals, heel veel paniek, mijn collega's die liepen naar, naar het achterdek, dat heette heet de poep. De, heet het de poep. Ja. Het achterdek. Okay. En die waren wel bezig om rennisboeien er moeite toe te gooien en zo. <laughs> dat was gelukkig niet meer nodig. Maar dat, achteraf dan denk ik, ja. Aad, je toch, ja je hebt heel wat in de waag gestopt ja nou ik bedoel dit soort dingen kunnen natuurlijk ook allemaal verkeerd aflopen natuurlijk. ja maar ik kan niet zonder die laag begrijp je nee dat snap ik ook ja, je moet toch zijn. Je, je, je, je, je kunt niet zes maanden met één laas rondlopen dat gaat ook niet <tie> <tie> nee nou het is dus kiezen tussen het goede tussen twee kwade eigenlijk natuurlijk ook ja nou ja. goed en wat porto of wat dan ook iets dergelijks porto caballero of weet ik veel wat na Venezuela, ik ben niet landernaar en ik zal het nooit vergeten en er was een stroming jongen, dat weet ik niet, weet en Maar je... ik kon niet tegen de stroom zwemmen hoor. Nee. nee, dat kan me voor. Maar heb je, nog lang, uh... heb je daarna nog lang gevaren? Ja, ja, ja. ik heb er jaar of drie, vier gevaren. Oké. Okay. Veel plekken geweest? Ja, overal in de wereld. Australië, Afrika, Middellandse Zee, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika. Zo. Overal ben ik geweest. Ja, nee. En op een gegeven moment mee opgehouden, heb... want? Ja... Zo het meestal, dan krijg je, uh, word je verliefd op een meisje, oh, ja. en weer een Wolf. Ja, ja maar dan, als je dan de hele tijd op de, op de boot zit, dan heb je niks aan natuurlijk. Uh, dan zie je er nooit. Nee, precies. Ja, nou, nou, ik heb het uh, ja, langs de logol gehouden. Yeah. Ik, en ik, had, ik zou het er nog graag over doen. Ja, wel. Het was voor mij een hele leerzame les. Nou, ik kan dus, me voorstellen. Niet alleen dat hoor, maar in, in zijn algemeenheid. Yeah. Ik heb zo genoten in New York van die, die grote gebouwen en zo. Yeah. Nou, en dan ging je met, dan hadden, hadden we een cent. En dan kon je mee door de, door de, de draaideurtjes heen. En dan kon je de heel New York in, in, in, de, in de underground, in, in, de, in de subway heet dat. Dan ja. kon, kon je ook maar naartoe reizen man. Ja. Naar Broadway en, en, en, en hoe heet het, Times Square enzo. Ja, ja, ik ben, en, ik ben een, ik ben een tij tijdje goed, geleden geweest niet. in New York, ja dat is wel echt te gek natuurlijk. Maar, en dat is wel het voordeel van varen natuurlijk, je, dan, oh, je komt echt overal op de, op de gekste plekken. Ja joh, Sydney en Australië, de hele kust langs langsgeleid. Afrika, de hele kustland geweest. En ik heb nog een voetbald Tegen negen jongetjes. Met blote voeten. En dat zou ik nooit vergeten. En ik zou er graag een keer. Ik zou het graag over doen. Ja, ja, gewoon omdat ik ben je. Ik Omdat het toch. Ja, je moet wel. Uh, ik weet niet hoe oud je nu bent. Maar ja, je moet wel. Uh, moet nou, wel... Ik, ben een paar jaar ik ben een paar jaar gepensioneerd. Ja, ja. ik kan het niet meer. Dan uh, zou ik het ja, niet Ja, ik, ik kan het wel, maar. <laughs> <laughs> ik zou er niet meer aan beginnen, aan. <laughs> nee, maar ze waren boten. Maar al die, al die maatschappijen. Zullen we opgeven, allemaal zwarte maatschappijen, allemaal in uh, de varens onder buitenlandse ja. vlag. Er waren misschien wel Frankse maatschappijen in Rotterdam en Amsterdam en ook in Groningen, kusten ze zo. Allemaal opgeven. Nee, ja? het staat meer. Nee, het is allemaal wel. Ik, ik had het de laatste vallig nog over. Ik weet niet meer precies met wie dat was, maar toen ik had het er nog over van dat het wel uh, goed moest verdienen dat, uh, dat leven op zee omdat je natuurlijk, je bent gewoon ja, maanden van huis weg natuurlijk ook. En, uh, en de hele tijd op zee. En het is wel het is, het is zwaar werk. Want volgens mij ben je continu aan het werk. Je hebt niet, je hebt niet even een lekker weekend of zo op zo'n boot. Nee, maar dat werd betaald, hè? Dat werd extra betaald. Ja, precies. Je, je, je, als je op zee was of in de haven was, dan kreeg je dus ook. En je maakte elke dag, maken, je moest altijd. Je had dus drie wachting. de 8-12, de 12-4 en de 4-8. Oh, ja. En dat, als je dus de 4-8 had, dan moest je dus. Uh, van 's middags tot acht, samenstaat moest je. eh. eh. eh. werken. Mm -hmm. Of wachtlopen, of sturen, of wat dan net. Maar dan had je s'nachts ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Oh, ja. En, ja. Maar dan had je meestal. Bijna altijd, elke dag had je nog vier uur, vier, vier uur dat je lang moest werken. En het werd ook betaald, dan had je vier overtuigen. Ja. En daar verdien je dan ook extra Zo had je dan wel extra geld, uh, kon je dan mooi uh, met, het, met het overwerk, kon je, daar sleep je het extra geld mee binnen. Elke jaar. dag had je vier overwerken. Ja, en als je in de haven lag of uh, op twee was, een een zonder feestdagen, werd je extra uitbetaald. Ja, en ondertussen lekker plezier maken natuurlijk in de havens. Uh, en, uh, daar, want, ja, precies, dat hoort erbij. En bij ik weet nog heel goed, goed. ik verdiende 175 gulden. Als matroos. Oh, per dag. Nee, in de maand natuurlijk. Oh, sorry, dat weet ik niet. <laughs> <En dan> had, <laughs> ik maar nou, als je wein... koste inwoning voor, hè? Ja. En er oh, was ja. goed te eten ook. Ja. Goeel, oh, ja. 175 gulden, ja. Ja. En welke tijd was dit? Uh, 1960 denk Oh ja, nee, dat is altijd Ja, precies. 1960. Dat zal een beetje raar. Ik of... heb het mee gemaakt met, met die blokkade toen met Kennedy bij bij Cuba, weet je wel? Nee. Want Cuba is het enige land, het enige eiland uh, in de Caribische Zee. Wat ze niet aangedaan hebben. Nee. Maar al die eilanden daar zo. Van alle Antillen en eh, de Dominicaanse Republiek, Haiti en weet ik wat. Hmm. Jamaica, Trinidad, hebben we allemaal aangedaan. En Cuba kon natuurlijk niet vanwege die, nee, die, die overeenkomst. Ja, nee, precies. dat ging natuurlijk niet. Jongen, ik ben leven wat, wie weten. Ja, goede verhalen haad. En, en mooie vrouwen. Ja, nee, nee, nee, nee, nooit, nooit geweten dat je zo lang op zee hebt. Gezegd. Ik wist wel dat je had gevaren, maar nooit zo lang, dat wist ik niet. Goede verhalen. Oké. Okay. Dankjewel, en ik spreek je later weer. Hè. Ja, en goeie uitzending. Dankjewel, Aart. Bye-bye. Hoi. hoi, hoi. hoi. Uh, je eigen verhalen. En dan vooral, uh, hoeft niet per se als je, uh, als je niet op zee hebt gezeten, dat maakt niks uit, hoor. Um, gewoon verhalen, zeg maar, over vakantieongelukken, dat soort dingen. Laat van je horen. 0801121. 0801121. als een keer een klein ongelukje gehad op vakantie. Laat het weten via 0801121. Dit is R.E.M. Night Swimming. Night Swimming deserves a quiet night. photograph on the dashboard taken years ago turned around backwards so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse still it's so much clearer I forgot. Remembering that night September's coming soon I'm Pining for the moon And what if there were two Side by side in orbit Around the fairest sun That bright tight, ever drum not describe you i cannot judge. you i thought you knew me this one laughing quietly under Swimming gedaan, dat is wel leuk, moet je echt een keer doen. Het is echt een, een, uh, een aanrader. Maar ooit een keer heb ik een, uh, een, een scootertocht gemaakt van, uh, uh, van Maastricht naar Rome. En uh, ik heb wel al een paar keer al verteld, het is ook al uitgeschonden op de radio trouwens. En uh, met die collega, met die, die, met die ik was, was, Timo van, uh, van 3FM. En uh, we gingen een night swimming doen. Uh, want we dachten, we waren ook al wat wijntjes op en zo. Dus we dachten, weet je wat, we gaan, we gaan night swimmen. En, uh, maar op het laatst ben ik toen, toen niet meegegaan. Ik heb me nog steeds een beetje spijt van. Want het was echt relaxed, gewoon midden in de nacht zo die zee in uh, jumpen. Zeker een aanrader om een keertje te doen in ieder geval. Uh, even kijken hoor. Joop, goedemorgen. Hallo. Hallo. Hallo. Nou, uh, ja, ik ben uh, geen rampvuur. Ja, misschien ben ik ook wel een rampvuur. trouwens. Maar een ik bedoel, mooie ik eerste... heb geen levensbedreigende ervaring mee gemaakt. Nou, gelukkig toch? Ik bedoel, wees blij mee. Hoor jij een echo trouwens? Nee, nee ik, ik hoor hem niet, ik hoor hem niet. Dus, uh, nee, nou, maar probeer ik ben een keer met uh, een meisje naar een geweest. Ja. Nou, en uh, we hadden wel wat gedronken, dat moet ik wel toegeven, maar we hadden overal kaarsjes neergezet van die uh, vaccinelichtjes. Ja. En ook op de televisie. Ja. Nou, en uh, op een gegeven moment uh, zag ik van de iets heel raar van die televisie. Dat klopt niet? En, uh, dat kaarsje, dat was in de televisie gezakt, zeg maar. Uh, dat plastic was zo zacht, uh, slechte kwaliteit, uh, weet ik veel wat. Yeah. En, en uh, het brandde gewoon achter het glas. Oh. Dus, dus, nou, de, dus, en, uh, dus de kaars was nog aan het doorbranden eigenlijk? Ja, ja die brandde gewoon door het plastic heen. Van de, we hadden de, een kaarsje op de televisie neergezet. Ja, ja, ja, ik snap het. Nou hup, dat brandde doorheen. En, uh, ja, het is ongelooflijk. Ik dacht van, uh, oh mijn god, ik kan het allemaal niet betalen. Dus ik ben er gewoon de volgende dag een uh, zwarte tape gaan halen, heb ik er overheen geplakt. Ja. En uh, ja, ik heb er nooit meer iets over gehoord. <lacht> wel leuk dat dit dan het eerste is wat door je hoofd in schiet van, oh jee, dit kan ik niet betalen. <lacht> <lacht> maar ik heb wel, ik heb wel echt gedacht van, oh nee, die volgende uh, huurders van het. Uh, van de hotelkamer zeg maar, ja, ja die zetten die televisie aan, wat gebeurt er dan? Uh, voor mij fikt heel, heel het hotel af hè? Ja, zo Pats er ineens, dat, uh, dat je zo'n knal krijgt en uh, dat, dat, dat, dat, uh, dat die hele hotelkamer erin zit. Ja, het hier. ging echt door mijn hoofd, maar ja. het, uh, ja, op een of andere manier is het een beetje losgenomen of zo. Maar, maar uh, ik neem okay. aan dat het wel goed is gekomen, anders had je het inmiddels wel gehoord, vermoed ik. Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel heel grappig om, uh, ja, ik was er ook een beetje onder invloed en ik zat naar die tv te kijken Nee van, de, de, die special effects, Waar komt dat toch vandaan? Uh. Special effects. Je dacht welke film zit ik nou weer te kijken? Uh, ja, ja, allemaal, uh, <laughs> het, het was heel bijzonder. Ik kan me voorstellen, nou, ja, oké. Okay. <laughs> dat was mijn bijdrage, oké? Okay? Ik vind het een mooie bijdrage, dankjewel Joop. Oké, okay, dag. Goed, uh, oh, ja. Uh, wat is jouw bijdrage? Laat van je horen. 08011210801121. 0801121. Ik ben op zoek naar mooie verhalen. Uh, ongelukken die je hebt meegemaakt. Vakantie kan de mooie verhalen zijn. Kan ook wel minder mooi zijn natuurlijk. Hè. Uh, maar laten we het niet te zwaar maken vandaag. Wel... 0801121. Zometeen het verhaal van Bart. Op windsport heb ik echt een behoorlijk ongeluk gehad. Ik had voor het eerste jaar een helm gehuurd. Want ik dacht, nou, dat is wel nodig. Met de snelheid waarbij we naar beneden gaan. En inderdaad, het was nodig. Het was een beetje slecht sneeuw vorig jaar. En uh, we waren met een groep vrienden aan het skiën. En op een gegeven moment uh, gingen we de afdaling afpissen naar beneden. Ik zag een skileraar voor me naar beneden gaan. Toen dacht ik, nou, dat kan ik ook wel. Nou, we hebben wel eens uh, uh, hagelstenen meegemaakt. zo grote sneeuwballen in de Ardèche in Zuid-Frankrijk. En ik val volle bak, echt volle bak op mijn plaat. Het waren van die bultjes waarbij je dan met je skis... Uh, op een bultje valt en daarna uiteindelijk maakte ik in ieder geval de salto naar voren. Ja, dat liep dus niet helemaal goed af. Ik, ik raakte al mijn adem kwijt en uh, ging bijna buiten west. Ik zag even sterretjes in ieder geval. En toen dacht ik van, uh, nou, ik ga wel even een dekentje over mijn auto en over mijn caravanetje leggen om te beschermen. Maar toen liep ik naar buiten met mijn slaapzak van mijn kinders en toen... Uh, dacht ik van, oh, dat gaat fout, want ik kreeg al die sneeuwballen, die hagelstenen, het waren echt stenen zo grote sneeuwballen, kreeg ik in mijn nek, dus ik wist niet hoe gauw ik binnen moest komen, en dus 2000 euro schade aan de caravan en aan de auto. Nou, oh, dat is dan wel weer sneu, dat soort verhalen, 0800-121. Bart, goeiemorgen Bart? Hallo Bart, nou, we gaan Bart misschien zo meteen eens even kijken of... Hans, goeiemorgen goeiemorgen hey Hans, goeiemorgen Goedemorgen. Uh, heb je een momentje? Ja hoor. even verhangen. Bart, ben jij er ook? Nee. Ja, ik ben er. Ja. Dus. ja Bart, kijk aan. Hans, kom ik zo meteen bij je terug? Blijven verhangen. We doen eerst jou, hadden we het beloofd. Vertel. Nou ja, we waren met een paar vrienden aan het surfen vorig jaar. Ja. En ja, ik heb drie vrienden die kunnen het wel redelijk goed, weet je wel. En één zo'n gozer die kan eigenlijk helemaal niks van. Ja. Dus wij waren lekker in Frankrijk in uh, Biarritz aan het surfen. En op een gegeven moment waren we lekker uh, gewoon uh, die zee op weet je wel, lekker surfen. En op een gegeven moment waren we hem kwijt. Die gozen er helemaal niks van kon. Ja. Dus wij dachten, hè, waar is die heen? Dus uh, nou, nou, wij dachten dat hij was aan het surfen was. Dus nou ja, wij naar de strand wachten, groot alarm, dit en dat. Die luidt met jetskies de zee op. En uh, op een gegeven moment na een kwartier zoeken of zo. <coughs> Toen vonden we hem gewoon na nou, ja, dus een kwartiertje of zo gewoon op het strand. Wachtte hij gewoon een beetje te zonnen. Dus hij lijkt voor niks met uh, Jetski's de zee op en uh, strandwachten. Met verrekijkers aan het zoeken, uh, groot alarm en dit en dat. <laughs> maar had hij niet even kunnen melden dat hij aan het zonnen was? Ja, nou ja dat, dat had hij dus niet gedaan. We waren met z'n vijf en zee gegaan. Ja. En hij was dus eentje eruit gegaan. Hij dacht: uh, bekijk het maar eigenlijk lekker liggen. Mooi, hij kon er gereed van, dus hij dacht ik ga lekker zonnen. Ik uh, word lekker bruin, weet je wel. <laughs> hey, maar moet je dan, uh, want dan heb, jij dus, heb je er dus uh, allemaal hulp in geschakeld en zo. Moet je dat dan ook al laten gaan betalen ofzo? Want dat is natuurlijk allemaal niet gratis. Nee, het is niet gratis. Hij heeft alles betaald achteraf. Ja? Ja. Uh, dus, en, en, en wat kost dat? Dan moet je dus echt gewoon de, de, de hulpdiensten en zo en uh, al die mannetjes met verrekijkers, die uh, moet je uh, allemaal gaan betalen? Uh, hij is ze s'avonds getrakteerd op bier. Oh, Oké, okay, nee, dat was goed. Oh, precies ja. En toen was het klaar eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. hij is ze bedankt en samen zijn we met z'n alle tv ingegaan Ja, ah, best ook. Hé, hey, maar toch, hè, los van het feit dat het al gelukkig goed is afgelopen, je schrikt je natuurlijk wel hè, met de pleuris natuurlijk. Zo mooi, ja, wij dachten dat hij dus was, weet ik veel. Hij kon er gewoon niks van, hij stond een hele hoge golf. Wij dachten, ja, die gozer is gewoon bedronken of weet ik veel wat. Ja. Ja, is, oh, je denkt, uh, dit wordt een vervelend telefoontje naar huis. zo uh, Mooi, nou, dan hadden we zijn ouders even moeten inlichten. Pff, man, daar heb je ook geen zin in natuurlijk. Nee, daar heb je ook geen zin in, maar hij uh, liep met, met de zissers af, dus... Uh... Uh, mag hij nog mee surfen, of... Uh... Nee, nee, nee, nee. <lacht> ik verbannen voor altijd. Ja, ga maar lekker naar het zwembad toe. Zo is het, lekker naar het zwembad <lacht> en dan is het veilig. Heel goed, dankjewel Bart, voor je verhaal. Jo. nacht. Hoi. Uh, Hans, goedemorgen. Goedemorgen, En bedankt dan. voor het wachten. Ik ben, uh, ben een beetje. Uh, ja, we hebben het over, uh, over ongelukken op vakanties. Hè? Uh, dingen die kunnen gebeuren dat, dat het niet helemaal goed gaat. Jij hebt ook een verhaal, hè? Ja. Vertel. Uh, wij zijn uh, een grote groep kampeerders. Uh, mm -hmm. Al 40 jaar gaan we door Europa heen. En er is een bepaald gebied in Frankrijk. waar ik problemen krijg met uh, zandvlootjes. Zandvlootjes? Ja, en uh, Kloetig, dat zijn vliegjes. Ja. En uh, die, die bijt als varen in je huid en dan krijg je een bepaald soort stof en dat werkt een allergie op. Hoe heet het, die beesten? En, uh, ja, het zijn zandvlootjes, Dat zijn oh. hele kleine beestjes okay. en die bijten in je huid. Yeah. En die spuiten een bepaald soort stof in, in, een bepaald gebied in Frankrijk. En dat uh, laat ik wel eens zeggen. dat is uh, bij Lange Vallesblaas, je ziet die kant ernaar als je er in Spanje hmm. uitgaat. Maar niet iedereen heeft er last van hoor, het is uh, één op de zoveel die er last van hebben. Ja, ja. Maar ben ik aan de Côte vuur of andere landen heb ik nergens geen last van. Okay. Maar dat, dat gebied, dat uh, merk ik, terwijl het een prachtig gebied is. Ja. En elke en, keer als je ja. daar bent, dan, uh, dan, uh, dan word je weer, nou, ben, uh, weer, weer, weer ja. lek gestoken eigenlijk? Ja, ja, ik ben twee keer geweest daar, bij de Lange Dok, uh, Valles Plaatsje. dat is een heel bek bekend vakantiegebied. Ja. En uh, dat is de tweede keer. En dan ben ik bij een Franse dokter geweest. En ik krijg een soort antibiotica. En dan los ik weer op. Dus uh, je krijgt jeuken, je gaat krabbel. En dat veroorzaakt juist een heleboel problemen. Ja. het uh, probleem is... En hoe ziet het eruit dan? Gewoon als een soort van uh, muggelbultjes? Ja, zo. Ik, krijg van die, ik krijg van die kostjes hè, en dan ga je krabbel. En uh, het is niet smakelijk, maar uh, ja. ik ben daar ontzettend gevoelig voor. Ja. En dat is uh, jammerlijk. Ietal. Maar wel de rest, uh, er zijn zoveel uh, gebieden in Europa waar wij uh, praten vakantie vieren. Ja. Alleen ik, uh, ik uh, laat Frankrijk steeds meer liggen, mm -hmm. omdat ze hebben uh, het over de Polen en alles. Maar ik vind de Fransen ten opzichte van de buitenlanders zijn eigen ontzettend onbeschoft gedragen. Ja, jij bent niet zo van, van, de de, van, de, van de Fransen op, uh, op vakantie? Nou, ik vind in Frans, de Frankrijk Kortans, is een mooi land, mm -hmm. maar met de Fransen heb ik heel weinig. Ja, ah, ze kunnen alleen maar Frans, ze kennen ja. geen andere taal. Nee. Uh, ze komen langs je heen scheuren. Ze hebben totaal geen respect voor de buitenlanders. die toch enorm veel geld binnenbrengen. Er is vaak ook problemen bij de tolreporten op de Route Zorijn. Dan moet je op een bepaalde uh, poort gaan zoeken. Dan moet je iets meer naar rechts. Dan ja. gelijk op de toeter. Maar dan weet ik nu al uh, dat, de... dat er zometeen mensen gaan bellen. en die zeggen: van ja, maar Hans, moet je, moet je luisteren. De, de, jij gaat ook naar Frankrijk toe. Dus ja, dan moet jij maar Frans praten. en, uh, en je aanpassen. Je, je, nou, je ik aanpas, vind het uh, ze voor de. Kijk, ik uh, ben de Duits uh, ingesteld en dan kun je zeggen: ja, toevallig door uh, wij aan het oorten, kant van Nederland, worden, kunnen wij een beetje Duits. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen tegen alle talen. Ik kan ook uh, meer deel reizen door naar Spanje toe. Yeah. Nou, dan kun je niet verwachten dat voor vakantie door je Spaans spreekt. Dat is natuurlijk onzin. Yeah. Maar het is wel zo dat Engels steeds meer de voertaal wordt, al in Frankrijk niet. Nee. Maar ik in de oost van de jaren kom. Nou, daar spreken we steeds meer uh, ook Engels op, vooral de jongen ik heb steeds meer op de scholen geleerd om Engels te spreken. Maar de Fransen zijn zo'n chauvinistisch, die spreken alleen Frans. En ik vind het fantastisch. Bepaalde vakantiegebieden. Maar toch veel Nederlands komen vanuit landen. dat die Frans alleen maar Frans spreken. Wat hebben we aan aan Europa? Ja, maar dat is ook wel weer een beetje. dat vind ik. en ik ken mensen die dat nog meer vinden dan ik. dat dat ook wel een beetje de charme is van Frankrijk natuurlijk. Dat zij juist uh, zo lekker uh, zichzelf blijven. en het is een beetje. Een beetje nukkig allemaal en zo. Maar nou, weet, dat kan ook leuk zijn. Ja, dat heeft wel gelijk. He. Maar je krijgt geen contact met de mensen. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, Engels om te kijken. of Italiaan. Of je hebt Duitsers of Grozen of Watten. En de Fransweer die spreekt perfect, uh, of dat is uh, perfect Engels. daar kun je contact mee hebben. Maar met de Fransen krijg je geen contact mee. Nee. Hey? En mm. dat is jammer. Ja. Ze zijn ook heel af en vriendelijk. Maar als je gaat in de auto stappen, dan zijn het net de coureurs. Ook in de beddenwegen, ik krijg voorzichtig met elkaar gewend, omdat je ook eh, de veiligheid in acht neemt. Je bent veilig verhuis. Je komt op de beddenwegen met 100 km per uur langs je kerven. Dan probeer je je spiegels van je kerven af te drukken. Want we zijn de Fransen. En Frankrijk is voor de Fransen. Ja. En dat is een beetje mentaliteit. Dus jij en... wil eigenlijk wel een meldpuntje nukkige Fransen euh, <gif> oprichten? Ja, goed. Eh, ik vind ook de Fransen mogen op als een andere taal. Maar laat het dat, tezijden. Dat, euh, uh, de vakanties, je zorgt er wel voor dat we een heleboel problemen kunnen voorkomen. Omdat je met vakanties gaat zorgen dat de spullen goed voor elkaar zijn. De verzekeringen, de papieren die nodig zijn, de reservesleutels blijven bij het eigen, De caravan wordt uh, goed nagekeken, de auto wordt goed nagekeken. Ja. Dus je kunt al een heleboel problemen kunnen voorkomen. Ja. Maar wat wij veel meemaken. Dat, dat ik heel slecht voorbereid op vakantie gaat. Ja, dat denk Klap ik ook. Ja, dat, dat denk ik ook. Want ik heb wel eens gehoord van uh, iemand van de ANWB. Dat, uh, dat, dat mensen nu op vakantie gaan. en dan, uh, nou, dan vertrouwen ze op hun tomtom. Uh, -tom dan, maar dan nemen ze verder geen kaarten mee. En dan denk ik, ja, als, als dan je tomtomstop is. Ja, dan zit je. En dan. En als je kaart, dan heb ik gewoon bij de eerste uh, plaats ik een kaart, en ik een navigatie kan uitvallen, dat is een hulp. Het is fantastisch, wij werken veel mee met navigatie, omdat ze met campings, die hebben uh, de, de breedte en lengtegraad in staan, dus je hoeft je die service met in toetsen. en je komt tot de je bij de campings uit, dus je hoeft ook niet meer te vragen. Maar als je uitvalt, hebben wij altijd nog de kaarten bij ons. Ja. Dus het is heel belangrijk om goed voorbereid op vakantie te gaan. En vooral met een auto, zorg dat het perfect voor elkaar is. He, dat de oliepeil op uh, dat de juiste waan is. Oh, dat vergeet, vergeet ik altijd want. Echt waar. Dan ga ik met de autovakantie en dan ben ik dan ben ik halverwege Duitsland en denk ik, oh verrek, ik had mijn banden nog uh, moeten oppompen. Ja. En ik had nog even nou, wat extra water. Want ja. wat ik uh, zet altijd over de overwaarden op, want uh, dan wordt het het warm. Ja. Maar wat ik veel interessanter vind, en dat is ook dat wij uh, ook uh, veel met jongeren uh, communiceren. En uh, Dat vinden we ontzettend prettig. Wij uh, hadden een leeftijd van uh, senioren, maar het is niet zo dat wij uh, de, de, de jongeren licht laten liggen. Wij nee. communiceren met jongeren. Ik vind het interessant, de beleving, de, de, de veranderingen in de maatschappij. Kijk, wij zijn 77 jaar, ik dacht 7 jaar, we zijn uh, 42 jaar getrouwd. Maar dingen zeggen, nou, we hebben uh, toen de tijd we zijn begonnen met verliefd, verloofd en getrouwd. Nee. Dat is natuurlijk maar ik ga jonge niet veroordelen die uh, op een ondier uh, een relatie opbouwen. Nee. Hey, dat is uh, de eis van de tijd. En ik vind het fantastisch omdat ze een hoge leeftijd hebben om toch nog deel te kunnen nemen aan het Europees gebeuren. Nou. En juist door het kamperen krijgen we juist internationale contacten. Ja. En ik wou ja, ik hou heel erg van voor... koperen. Jazeker, is relaxed. Ik vind dat deze plaats waar ik nog uh, mijn radio uit Zoddenveld nog uh, te goed doen. No. En, en uh, even zeggen dat mijn vrouw ontzettend goed gaat. Die heeft een zware operatie uh, uh, gehad. En goed, daar wil ik daar niet over ingaan. Maar probeer gewoon met elkaar lekker gezellig te leven en vooral als, als je ouder wordt, heb je haar juist heel hard nodig. En dat vergeet er op, jongelij. Mooi verhaal, Hans. Uh, dankjewel voor je, voor, je, voor je bijdrage. En uh, ik, spreek maar, je, ik spreek je later weer. Ik ben positief, hè. Ik ga niet het voordelen. Hè. Nee. En uh, ik vind het hartstikke fijn dat even in de programma te zien. Het is uh, een op het uh, en ik zou zeggen, vooral doorgaan, hè. Heel goed. Dankjewel, Hans. Tot ja? later weer, hè. Ja, hoor. Doei. En we hebben het nog steeds over, uh, over vakantieplaatjes. Of vakantieplaatjes, om mij Nou, vakantieongelukken, hè. Dat het even net even iets misging. Als jij nog een verhaal erbij hebt, laat het weten. 0801121 0801121 mannen gingen ging het mis op vakantie? Laat van je horen. 0801121 Dit is uh, Al de Liefde met een mooi verhaal. Een is histoire.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 De ziel direct verstaat, waar het hart van overgaat En het doet weer stroomen Zit Het moment niet alleen, door een stedje meer z'n Deze dag kan ik kapot, na van hier, het nooit is. groot wat. wat een mooi moment, een ademloos gesprek En misschien zie ik je ooit Ze spreken het allebei, Frans en Nederland al de liefde en volgens mij nog een hint van Paul de Leeuw daar ook. Een belle histoire, een mooi verhaal. Je kan niet zo Nou, nou Bart. Ik heb veel verhalen. Hoe is het? Ja, goed. gaat nog steeds goed. Met jij ook niet? <laughs> ja, ja. Je zat net lekker op je, op je praatstoel. ik zit Op een praatbank zit ik <laughs> tegenwoordig. <laughs> op je Wacht even, wat, hoe zit je erbij? Je bent, je, je, wat heb je gedaan vanavond? Nou, ik ben met uh, drie huisarts gaan stappen, want uh, één gozer uit mijn huis die gaat ons huis verlaten. Ach. Ja, helaas. Huh. En uh, we hebben een beetje getrakteerd om avondje te stappen. Oké, okay, dus uh, dus, uh, dus was eigenlijk de laatste avond, eigenlijk, het laatste avonddrankje. De laatste avond drankje, ja. ah. maar die, uh, We hebben hem goed geraakt, laat maar zeggen. <laughs> Heel goed. <laughs> dat moet altijd, dat moet altijd. En jij ja, zat een beetje te luisteren en je had afbrekkend, oh, ik heb nogal een verhaal over Gersonisos. Ik heb nog vier verhalen, ik weet niet welke die horen. Nou, doe maar, begin maar met die van Gersonisos. Van die van Gersonisos. Nou, we waren in Gersonisos. En dat gaat eigenlijk weer over een vriend van mij. Ja, wel een beetje vervelend. Maar ik, ik kan ook wel een paar verhalen over mezelf vertellen. Maar die van mijn vriend. Ja. Dan het uit, dat is een beetje een pannenkoek, die vriend van jou. Dat is echt een pannenkoek, ja. Dat is zo zelf met een surfverhaal. Ja. We waren in Resonisos. En we hadden een appartement voor acht dagen geboekt. En in, op de tweede dag... kotste die gozer over het balkon... in het zwembad. Oh. Dus, we zijn uit het hotel gezet... Ja. En toen hebben we nog zes dagen in een tentje moeten zitten met 40 graden. Wat de Dus toen hebben we die gozer gewoon alles laten betalen. <lacht> Moet je die jongen wel meenemen op vakantie? Nee, dit was gewoon de laatste keer. Nee, het was eerst, eerst eigenlijk de Ja. En toen hebben we nog één keer meegenomen met surfen. Ja. ja, nu is het gewoon klaar. Ja, nu is het wel mooi geweest toch? Nu is het echt <lacht> mooi geweest, ja. Ik bedoel, wij, hebben, wij hebben ook grenzen, weet je. Wij zijn makkelijk hier zo. <lacht> Bedoel, je doet je best, maar ja, je kunt niet ja. blijven... Je, zo is het. Je we proberen kunt... die gozer een beetje op te voeden, maar er uh, <lacht> komt helemaal niks van terecht. <lacht> Vertel er nog een, Bad, Je had nog een verhaal, zei je. Nog een verhaal. Ja. Moet ik eens even goed nadenken. Ja, ik heb nog wel een mooi verhaal. Ja. Serious, we waren toen we 15 waren, waren we in, uh, <lacht> in Den Briel op vakantie. Ja. We zaten op een camping. En uh, dat was een andere vriend van mij. Die uh, kan niet zo goed met kleine kinderen omgaan. Ja. En toen... Uh, ja, weet ik wat. Toen onze bal, die, we waren aan voetbal of zo, en toen. Euh, met onze bal, die werd afgepakt door een klein kindje of zo. En toen, nou ja, die, gaf, die vriend van mij gaf dat kindje een gooi. En toen. <laughs> toen is die gozer echt een kwartier achterna gezeten door die opa van een klein kindje met een, met een tennisracket. Ja, maar terecht ook, toch, paard? Kom Ja, terecht ook. Ja. Maar ook, ik vertel het een halve verhaal, want. Hij gaf dat kindje gaf die een gooi door de brandnetels heen. Dus dat keertje, dat werd gewoon door de brandnetel oh, gegooid en dan uit. die. Dat is toch zielig. Dat is zielig, maar ik bedoel, ja, joh, je maakt wel mee af en toe, hè. Nou, dat bij jou zeker, als je hebt je ook nog hey, een verhaal van jezelf. Ik zou... heb nog één mooi verhaal. Ja. Mag ik nog één verhaal vertellen? Eentje nog, kom erop. Toen waren we in uh, Mol in België op vakantie. Ja. Yeah. En toen, uh, ja, dat was eigenlijk helemaal geen reet te beleven. Toen uh, waren we in een hotel. Nee, het is niet in een hotel, in een café. Mm -hmm. Dat heette de Coco Cabana en waren we waren allemaal 15 of zo. En toen hadden ze daar cocktails, weet je wel. Gewoon van alle soorten en maten. Ja. Dus uh, nou, op een gegeven moment dachten we, nou, we gaan gewoon naar, die, naar het uh, café toe. En toen hebben we gewoon met z'n allen, waren we waren met 14, 15 man of zo, hebben we heel de avond cocktails zitten drinken. En toen waren we zo verschrikkelijk lang, dat we echt tot 5 uur in de greppel hebben liggen kopten, Gewoon met 14 man in één greppel <lacht> hebben liggen kotten. Totdat <lacht> de, tot de greppel vol was. Ja, dat was echt niet normaal. En toen hebben we ook nog op een... Oh, dat was ook nog een mooi verhaal. Toen hebben we nog eventjes met z'n tweeën op een tandem gezeten die van een blinde was. En toen <laughs> werden we door die begeleider nog achterna gezeten. <laughs> maar ja, dit, dit was het wel zo'n beetje, hoor. ik weet Mout, <laughs> heb je nog een verhaal of niet? Mout heb je geen verhaal ah, meer. Nee, nee, ben je, ben je klaar? <laughs> ja, we zijn wel een beetje klaar. Als ik nog wat weet, dan zal ik anders nog eens even bellen. Want ik vind het wel een mooi programma. <laughs> Doe dat maar. wat Bart, je wel voor je verhaal, hè? Go, slap lekker. Joe, dankjewel. Joe, ja, okay. hoi. <laughs> uh, heb je zelf nog uh, verhalen? Het kan nog eventjes. 0801 121 0801 121 Verhalen van uh, ja, wa wa waar het mis ging hè, op vakantie. Ik was met mijn vriendin op vakantie in Thailand en uh, toen werd ze gebeten door een aap. En we reden bij Hoeverlaken. Uh, als ik daaraan denk, dan moet ik meteen weer aan die klapband denken. Want uh, nou ja, we stonden daar met ons gezinnetje met uh, twee kleine kindertjes van twee en vier jaar. En dan kan, heb je risico om het virus uh, van ons dolheid te krijgen. Hè? Dus dat was wel eventjes heftig, omdat we niet wisten wat nou precies de gevolgen zouden zijn. Dus moesten we snel naar het ziekenhuis en een dag eerder weer terug naar Bangkok, naar het grote ziekenhuis, om daar uh, de juiste vaccinaties te krijgen. Dat is best wel spannend, inderdaad. Even een willekeurig lijntje prikken. Goedendag met Luc, 47 van verspreek je mee? Hoi, met Yvonne. Hé, hey, Yvonne. We hebben het over vakantieongelukjes. Ja, ik hoor. Ik heb ook wel eens <laughs> wat meegemaakt. Ja, vertel. Wij waren met de familie in Davos uh, skiën. Ja. En op een dag sneeuwde het zo ontzettend hard dat niemand meer kon skiën. En we moesten in het hotel blijven. Maar ik had niet zoveel zin in. en Ik had een vriendin in Tiefenkastel, wat, wat verderop. Ik dacht, daar ga ik lekker heen. Nou ja, door die ontzettende sneeuwbui ben ik wel van de weg geraakt. Aan huh. De ene kant berg en de andere kant afgrond. En ja, ja daar zeilde ik naar beneden toe. Met de auto. Met de auto. Oei, oei, oei. En toen? En uh, ik nam nog een paaltje mee. Ja. Maar de auto ging er achterstevoren af. Dus de achterkant duwde al die sneeuw op. En na een, me een meter of zes... Mm -hmm. <coughs> misschien wat meer, weet ik niet. Stopte die vanzelf. Ja. En ik denk in die paar seconden van... O oh jee, wanneer stopt dat ding? Maar toen zat hij zo diep in de sneeuw... dat ik alleen door het dakje naar boven kon. <laughs> Want je hebt dus, dus door de... Door door, uh, omdat je gewoon alsof een sneeuwschuiven door die sneeuw heen gleed... stopte ja. je. Was ook je voordeel natuurlijk. Maar do, daardoor zat je wel zo vast met alle deuren... dat je alleen nog maar door het dakraam kon. Ik kon ik alleen nog maar door het open dakje. Oh zeg. Maar je schrikte je te pletten. En toen ben ik gewoon naar boven ge geklommen. Echt met mijn handen zo in de sneeuw geklauwd... om weer naar de weg te kunnen komen. En... Uh, nou, alsof door een wonde kwam er een klein takelwagentje aan. Maar die was te klein, die kon hem niet omhoog takelen. Ja. En die heeft me naar een garage gebracht, in Tiefenkast, waar een grote takelwagen was. En die hebben hem uh, omhoog getakeld. Ja. En nou, alleen buiten een dikke deuk zat, uh, was de riem gebroken. Weet ik wat voor riem in de motor? Oh ja, de, de distributieriem of zo. Ja, ja precies. en die hele motor zat vol sneeuw. Nou goed, na een paar uur was dat dan eindelijk oké. Okay, dus het was nog goed afgelopen. Maar intussen was het wel donker geworden. Ja. En ik wilde weer terug naar De Woon natuurlijk, naar mijn familie. Dan ja. nam ik de verkeerde weg. En in plaats van naar boven te rijden, reed ik naar beneden, naar kloosters toe. Tot ik daarachter kwam, dat is de weg naar St. Moritz. Toen ik daarachter kwam was het al bijna nacht en toen moest ik nog in die hevige sneeuwbui. Oh, het, is wat, het was niet jouw nacht. Uh. Wat kloosters oh, ja. terug. Hé, hey, maar uiteindelijk ben je, ben je toch blij dat je, dat je het leven vanaf gebracht. Want het kan natuurlijk ook helemaal verkeerd aflopen. Had het had helemaal verkeerd af kunnen ja. lopen. Maar er was ook geen hond op straat, zo hard sneeuwde het. Nee, en ineens een takelwagentje. En de hele vakantie heb ik verder mijn auto met die deuk heel dicht tegen de muur in de garage gezet daar. Ja. Om de vakantie niet te verpesten. Ja. Man, wat een goed wat een verhaal, maar blij dat, uh, dat het goed is afgelopen uiteindelijk. Ja, goed, ja, hè? Ja, gelukkig maar. Ja. En nu nog steeds, uh, heb je geen rijangst doorgekregen? Want ik heb ook wel eens een keertje uh, half op de kop in de sloot gelegen. En daarna dacht ik wel even van, uh, ik voel ik niet zo lekker om meer te rijden, maar... Oh, ik, ik, ik rij niet graag langs water, dat is wel waar. Nee, misschien is dat, misschien dat het nog een beetje... Maar het is altijd te repeteren, wat moet je doen als je erin raakt? Ja, ja, ja, ja nou precies, ja, ik, dat heb ik ook. Als ik, misschien uh, uh, wel eens door mijn hoofd even, ja, wat nu als het misgaat, en, uh, en wat doe ik dan? Wat, wat, wat is dan mijn eerste reactie? En mijn eerste reactie zou, zou, denk ik... Nu hoop ik dat mijn eerste reactie is... gewoon lekker de deur open en eruit. Uh, want volgens mij moet dat ook. Je, moet niet, je hoort wel eens van die verhalen dat je moet wachten. Totdat hij op, op de grond... zit. Ja, maar volgens mij is dat, niet, uh, is dat niet goed, hoor. Ik zou zo lang niet durven wachten. Nee, nee, ik ook niet. Ik, uh, ik denk, ik ga er wel uit. Uh, Vooral niet nu het water zo koud is. Nee, nee. Hoe, hoe eerder eruit, hoe beter, lijkt mij zo. Ja, ja. ja. Eh, dankjewel, Yvonne, voor je verhaal. Oké, okay, goed dan. Doeg. En dan gaan we nog naar uh, Vrouwtje. Goedemorgen, Vrouwtje. Hallo. Hallo. <laughs> ik heb Hallo, een ik ga jou vertellen over mijn rampenvakantie. Nou, kom op. Uh, mijn kinderen waren iets van drie of vier. Mm -hmm. En we gingen naar Bretagne of. Op... vakantie. Ja. Hup, ik had een uh, via Panda en dan had ik een kerven achteraan. Ja. En uh, we gingen dus uh, op, recht, op weg en zo. En toen gingen we in Bretagne de peage op en na een tijd of weilen moesten we tanken. Ja. En na het tanken op een of andere manier ben ik weer helemaal terug moeten rijden. Eeh, om terug moeten rijden. Te rijden. Oh, je bent gewoon de verkeerde kant op gegaan na het tanken. <laughs> ik, ben, ik ben gewoon de peage op gegaan, een heel eind de peage op. <laughs> en toen ben ik uh, verkeerd weer omgereden. <laughs> Oké, okay, toen ben ik weer omgekeerd en weer verder. En ze kwam er een enorme brug. Ja. Maar was ik echt bang van, oh, ik kom die brug niet over met de caravan. Yvonne, of vrouwtje, vrouwtje stop, stop hier. Stop hier, ik ga eerst het nieuws doen, want uh, Mark Visser zit te trappelen. Uh, bewaar waar je nu bent, over twee minuten ben ik bij je terug, oké? Okay? Oké, okay, tot zo. Het nieuws met Mark Visser. B M. -M.